Maar net wel met het NOS-journaal. De verkiezingen in Zuid-Afrika zijn rustig verlopen. Rond negen uur vanavond gingen de meeste stembureaus dicht... op zo'n 2500 na die vanochtend te laat opengingen... of waar nog lange rijen staan. Verwacht wordt dat president Jacob Zuma van het ANC wordt herkozen... ook al is hij verwikkeld in allerlei schandalen. De belangrijkste oppositiepartij is de democratische alliantie... van de blanke Helen Hille. Zij zou kunnen rekenen op ongeveer een kwart van de stemmen. De eerste resultaten worden de komende uren verwacht... En de definitieve Uitslag komt waarschijnlijk zaterdag. De twee meisjes uit Schijndel, die twee weken geleden werden aangevallen door een hond van hun vader, zijn uit huis geplaatst, meldt Omroep Brabant. Jeugdzorg adviseerde de rechter de kinderen uit huis te plaatsen en de rechter heeft dat verzoek gehonoreerd. Twee jaar geleden kreeg de rechter ook al zo'n advies, maar toen ging hij daar niet in mee. De twee meisjes, zes en tien jaar oud, raakten gewond toen ze werden aangevallen door een van de drie Staffords van hun vader. Ze liepen allebei bijtwonden op en de dieren zijn afgemaakt. Voetballer Wesley Sneijder heeft zijn club Galatasaray... de Turkse bekerwinst bezorgd. De oud-Ajaxid scoorde in de 70ste minuut in de finale... tegen Eskizehierspoor het enige doelpunt. Het was een grimmige wedstrijd die even moest worden stilgelegd... vanwege vuurwerk op het veld. FC Groningen heeft de eerste wedstrijd om een plaats... in de tweede voorronde van de Europa League gewonnen. Thuis versloegen de Groningers Vitesse met 1-0... door een doelpunt van Lorenzo Burnett vlak voor tijd. De tweede wedstrijd in deze play-offs... AZ en Heerenveen is nog aan de gang. En de returns zijn zaterdag. Het weer, morgen net als vandaag zo'n 15 graden... ...met vooral ochtends en s avonds regen... ...en tussendoor kort wat zon. Vrijdag forse buien, mogelijk met onweer... ...met aan de kust een harde westenwind, kracht 7. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort... Zandvoort yeah. ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Heel goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio. Show nummer 10987 hier op Zivem Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij een twee uur lang muziek hier op je eigen lokale radio. En we gaan beginnen met een, een nieuw werkje voor, deze, voor dit radioprogramma van José Luis Serrano Esteban. En zijn cd heet Dreamland. Nou, laten we maar eens kijken wat het eerste trakje van deze cd met zich meebrengt. Veel luisterplezier.